11 uur. Dit is Radio 1. Met De Plag en Jurgen van den Berg. Hoe hoger de opleiding van de verpleegkundige... hoe minder doden er vallen in het ziekenhuis. Het blijkt uit internationaal onderzoek. Is bezuinigen op de zorg dan wel zo'n goed plan? En in de corruptiezaak tegen de Duitse oud-president... Christian Wolff wordt zo meteen uitspraak gedaan. Nu het NOS Journaal. Jan van der Putten. Nou, er is uitspraak gedaan en de Christian Wolff is vrijgesproken van corruptie. Die rechtszaak ging vooral over een bezoek van Wolff en zijn toenmalige vrouw... aan het Oktoberfest in München in 2008. En daar was hij op uitnodiging van een bevriende filmmaker... die de reis en de hotelrekening betaalde. En de rekening was 759,30 euro. Christian Wolff was 20 maanden president van Duitsland... en zometeen dus meer over de vrijspraak van Wolff. President Tuchinov van Oekraïne heeft de Russische militairen op de marinebasis in Sebastopol gewaarschuwd hun basis niet te verlaten. Doen ze dat toch, dan wordt dat door Oekraïne opgevat als een daad van agressie. In Sebastopol, op het Oekraïense schiereiland De Krim, is de Zwarte Zeevloot van Rusland gestationeerd. Tuchinov heeft de burgers opgeroepen om de kalmte te bewaren na de bezetting van onder meer het parlementsgebouw in de regionale hoofdstad Simferopol. Café's zagen de omzet het afgelopen jaar opnieuw dalen. De omzet liep met bijna 6 terug. In 2012 was er al een krimp van ruim 1,5 procent, meldt het CBS. De prijzen van een drankje stegen met 3,6 maar doordat er veel minder werd verkocht, daalde de omzet. Restaurants, hotels en snackbars kregen wel meer geld binnen. Het laatste kwartaal deden vooral snackbars het goed.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 Jurgen van den Berg en Guilene Plag. In de reportageserie in het laatste uurtje van de ochtend... de lokale waakhond, horen we dat er veel meer media-aandacht is... voor de landelijke politiek dan voor de gemeentepolitiek. Iedere tweet van meneer Wilders zie je zes journaals langskomen. Maar als jouw wijk wordt afgebroken... dan merk je het pas als er eerst een spa in de grond gaat. Eerst nu de zaak rond de Duitse oud-president Christian Wolff. Want we hoorden het net van Jan van der Putten... die is dus vrijgesproken van omkoping en vriendjespolitiek. Dat heeft de rechter in Hannover zojuist besloten. NOS-correspondent Tim de Wit in Berlijn. Tim, is dat een verrassing? Nee, nee, daar zag het eigenlijk al heel lang uh, naar uit. Van de vele aanklachten tegen hem... hij zou zich op allerlei manieren schuldig hebben gemaakt... aan vriendjespolitiek, zelfs corruptie... bleef al tijdens dit hele proces uh, weinig over. Uiteindelijk ging het alleen nog om een aantal hotelovernachtingen... die Wolf betaald zou hebben gekregen van een filmproducent. Dat was bij het Oktoberfest in München in 2008. Ging om een bedrag van ongeveer 700 euro. Maar ook daarvan zei de rechter vanmorgen... dat niet genoeg aangetoond kon worden... dat Wolf inderdaad die hotelovernachtingen betaald heeft gekregen... en daarvoor... Een enkele vriendendiensten verleende aan die filmproducent. Dus twee jaar nadat hij moest aftreden in Duitsland... is hij in elk geval door de rechtbank enigszins gerehabiliteerd. Ja, en, en van al die beschuldigingen... is het dus maar een heel klein beetje overgebleven... terwijl er toch in de media een behoorlijk hetze tegen hem is gevoerd...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 Dus ook vanmorgen niet meteen dat je ook corrupt bent, dat je strafbaar bent. En dat is dus wel uh, gebleken. En er komt bij, uh, Wolf maakte dit zichzelf ook wel erg moeilijk hoor. Twee jaar geleden toen die hele affaire uh, speelde. Hij uh, reageerde heel mondjesmaat op kritiek, uh, vertelde telkens maar de halve waarheid. En wat hem heel erg kwalijk is genomen, is dat hij bijvoorbeeld belde met de hoofdredacteur van de Bildzeitung... Zeitung, de grote boulevardkrant in Duitsland. En hem onder druk zette om, uh, om verhalen niet te publiceren over hem. Ja, dat is natuurlijk wel president onwaardig gedrag. Ja, uitspreek ze gedaan door. De rechter, leggen beide partijen zich erbij neer of komt er een beroepszaak? Nou, het ziet ernaar uit dat het openbaar ministerie... in Hannover zich er niet bij neer wil leggen. Uh, hoogstwaarschijnlijk gaan ze in hoger beroep. Want ze willen nog meer getuigen horen. Ook nog meer bewijsstukken onderzoeken. Waarschijnlijk. Ja, deze uitspraak is namelijk... nogal gezichtsverlies voor justitie... Uh, in Duitsland. Want ze zijn... Uh, die zaak met heel veel bombari begonnen. Tegen een president. En dan blijft... er van zo'n aanklacht natuurlijk heel weinig over. Dat, dat kun je echt wel zien als een behoorlijke... nederlaag. En ze gaan dus proberen... via zo'n hoger beroep toch nog... ergens uh, een openingetje te vinden. Dat er toch nog een uh, veroordeling in zit, maar ik acht die kans heel erg klein. Nou, Wolf, zelf over, overigens, uh, die zal uh, volgens verhalen in de media hier... waarschijnlijk aan de slag gaan als advocaat. Uh, hij is jurist van huis uit en zal dus weg uh, uit de schijnwerpers uh, gaan proberen... om weer een rustig uh, leven op te bouwen. Maar uh, nee, de verwachting is uh, niet dat hij ooit nog uh, in de politiek terug zou keren. NOS-correspondent Tim de Wit dus over de vrijspraak... voor de Duitse oud-president Christian Wolf. Hoe beter de verpleegkundige opgeleid is, des te kleiner is de kans dat de patiënt sterft. En ook het aantal verpleegkundigen in een ziekenhuis is van invloed op het sterftecijfer. Zo eenvoudig is het. Volgens een groot onderzoek onder ziekenhuizen in negen landen. 22 ziekenhuizen uit Nederland hebben er ook aan meegedaan. Theo van Achtenberg, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar kwaliteit van zorg verbonden aan de universiteiten van Leuven en de Radboud Universiteit hier in Nijmegen. Ja, voor het eerst harde getallen over het effect van verpleegkundige zorg die in de Lancet uh, staan. En dus betrouwbaar, mogen we dat concluderen? Uh, ja, dat mogen we denk ik wel concluderen. En het is inderdaad voor het eerst dat deze getallen er zijn. Kijk, iedereen denkt, dit is natuurlijk heel logisch... hoe meer mensen en hoe beter opgeleid, hoe beter het gaat in de zorg. Maar we zien wel vaak dat het uh, altijd weer ter discussie komt staan... als er krappe budgetten zijn. Hebben we wel HBO-personeel nodig? Uh, kan het niet met een beetje minder? Dus we zijn zelf blij dat deze getallen er nu zijn. Maar kun je het wel uiteen laten vallen dat je dus eigenlijk de conclusie verbindt... aan en te laag op- of lager opgeleid en te weinig? Kan het niet een ja. van de twee zijn? Hoe weten we dat zeker? Uh, dat weten we omdat we voor beide de gegevens hebben verzameld... in al die Europese landen. Dus we weten wat de bezetting op afdelingen was uh, voor chirurgie. Want daar ging het om, chirurgie in ziekenhuizen. Uh, en we hebben voor al die afdelingen ook het opleidingsniveau... na kunnen gaan van de mensen die daar werkten. Dus we hebben beide in die analyse kunnen verwerken. En we hebben voor beide gezien dat dat duidelijk samenhangt... met sterftecijfers bij patiënten. Ja, En wat is dat directe gevolg? Wat doen verpleegkundigen als het er minder zijn of als ze lager opgeleid zijn, anders? Uh, we hebben de verpleegkundigen daar ook op ondervraagd. Dus we hebben een, een lijst afgenomen waarbij het ging om taken die men moet laten liggen... in de laatste dienst die men uh, gedraaid heeft in het ziekenhuis. Uh, wat ze dan het meeste aangeven is nou, ten eerste psychosociale zorg. Hè, gewoon tijd om met de patiënt te spreken enzovoort. Maar vooral zeggen ze ook uh, verslaglegging. Dus dingen zorgvuldig vastleggen zodat je ze ook goed over kunt dragen aan de collega die na je komt. Daar kunnen natuurlijk dingen fout gaan als daar te weinig tijd voor is. En wat ze zeggen is preventieve zorg. Dus ook screenen op mogelijke complicaties, op mogelijke risico's. Uh, verpleegkundigen geven zelf aan dat dat de taken zijn die vooral blijven liggen als er te veel werkdruk is. Hm. Zijn er normen eigenlijk in Nederlandse ziekenhuizen? Hoeveel en van hoeveel, welke opleidingen verpleegkundigen moeten hebben? Nee, we hebben niet heel heldere normen. In feite is dat een kwestie ja, van de ziekenhuisdirectie. Die, die gaat over de bestaffing op afdelingen. Uh, dat is wel een interessante discussie. Uh, deze studies zijn ook in Amerika eerder gedaan. En bijvoorbeeld in California uh, heeft men bij wet besloten dat die normen er wel moeten zijn. Daar heeft men gezegd in ziekenhuizen moeten er tenminste uh, of maximaal zes patiënten zijn per verpleegkundige om voor te zorgen. En moet de helft van het personeel een bachelor niveau hebben, wat ja, in onze Nederlandse term een hbo-niveau betekent. Um, en daar heeft men dus echt voor gekozen om daar zo te investeren. Um, men heeft overigens ook gezien dat dat op korte termijn geld kost, maar dat dat op andere punten weer een heleboel geld oplevert. Omdat je ja, minder uh, lichtduur hebt bij patiënten, maar bijvoorbeeld ook minder heropnames door minder complicaties achteraf. Michiel van Veen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent Kamerlid voor de VVD. Patiëntveiligheid en arbeidsmarkt in de zorg hebt u in uw portefeuille. Uh, nou ja, dat onderzoek maakt dus duidelijk dat bezuinigingen letterlijk hun tol eisen. Nou, ik denk dat we heel blij moeten zijn dat dit soort rapporten worden gepubliceerd. En dat we steeds meer transparant krijgen uh, dat mensen in ziekenhuizen doodgaan. Uh, en dat we dat en ziekenhuisbesturen voorop kunnen beïnvloeden door ervoor te zorgen dat de juiste mensen aan het bed staan. Ja, maar dat en... komt dus deels door die bezuinigingen die u in politiek Den Haag bedenkt. Ja, ik, ik, ik, ik heb. Niet ik dat wij nou heel veel aan het bezuinigen zijn. Uh, wat we aan het doen zijn is zorgen dat steeds minder na mensen naar het ziekenhuis gaan. En meer mensen worden afgevangen door de huisartsenzorg. Uh, daar komt bij dat de afgelopen twee jaar het aantal studenten HBOV uh, vrij fors gestegen is in Nederland. En zelfs zo groot gestegen is dat er op dit moment studenten stopt zijn. Omdat er onvoldoende stageplekken zijn om die studenten ook uh, ja, goed op te leiden. Mm -hmm. Dus ik denk dat uh, Nederland, we uh, hele goede zorg in Nederland. En dat wij nu aan het inhalen zijn uh, dat we voldoende hbov-studenten beschikbaar hebben voor de gehele zorg. Maar ik denk dat ze bij de SP wel even een kopietje van dit onderzoek hebben gemaakt. Want die zeggen steeds, die marktwerking in de zorg waar uw partij erg voor is, uh, uw minister voorop, uh, dat, dat eist dus een tol. Nou, ik, ik, ik vind die conclusie veel te kort door de bocht. Uh, feit is wel dat uh, dit, dit soort rapporten aantonen dat er uh, sterfte optreedt in een ziekenhuis. En dat moet ook... ...heel hard aangepakt worden hè, op het moment dat dat niet goed gaat... ...maar die verantwoordelijkheid moeten we niet steeds bij de overheid neerleggen. We moeten ook vooral niet allerlei regeltjes vanuit Den Haag over de sector uitstrooien. Uh, uh, we moeten zorgen dat die ziekenhuizen zelf heel erg bewust zijn van hun prestaties... ...en dat die prestaties zichtbaar zijn voor patiënten... ...die vervolgens zelf een keuze kunnen maken of ze wel of niet in dat ziekenhuis geholpen willen worden. U vindt niet dat de politiek verantwoordelijk is... Nou, Ik vind niet dat we steeds moeten wijzen naar de politiek. Of in ieder geval niet moeten vragen om weer een wet te maken... die weer allerlei zaken ga, gaan regelen... die de ziekenhuisbranche ook zelf zouden kunnen organiseren. Dus dan je moet gewoon extra gehouden. geld geven. Nou, Ik weet niet of geld een oplossing is. Als je ziet dat we de afgelopen jaar meer geld hebben uitgegeven... aan de opleiding van HBOV... dan herken ik daar in ieder geval geen bezuiniging in. Nee, maar het geld moet direct naar de ziekenhuizen toe... die dan meer middelen hebben om meer verpleegkundigen aan het bed te hebben. Nou, ik heb net gezegd, hè, we proberen de zorg efficiënter te maken door minder mensen richting het ziekenhuis te krijgen. Daarvoor gaat de huisarts een steeds belangrijkere rol spelen. En dat betekent dat er meer aandacht overblijft voor de mensen die in het ziekenhuis liggen, maar daar ook echt moeten liggen. En dat zullen twee effecten zijn die van invloed zullen zijn op de sterftecijfers in ziekenhuizen. Meneer van, van Achterberg, Theo van Achterberg, u, huh? u hoort de VVD. Het ligt vooral bij de ziekenhuizen? Er hoeft geen extra nou, kijk, geld bij ik, denk, Hoe vindt u zijn, uh, ik ben het voor een deel natuurlijk eens met uh, wat met Michiel van Veen uh, zegt zojuist. Uh, het is zeker zo dat er veel belangstelling is voor de opleidingen. Uh, dat geldt natuurlijk niet alleen voor de hbo-opleidingen... maar ook voor de mbo-opleidingen op het terrein van de verpleging. Um, ik denk wel dat dat niet vanzelf betekent... dat er dus meer HBO's aan het bed komen te staan. Want die, die mix die kan natuurlijk anders blijven dan, dan we nu in de opleidingen zien. Hè? Ja. Um, als ik kijk naar onze cijfers... Dan denk ik dat Nederland qua bezetting niet zo slecht zit. Uh, we hebben gemiddeld zeven patiënten per verpleegkundige. Uh, nou, dat is niet het, uh, het meest optimale in Europa. In Noorwegen zit op vijf per verpleegkundige. Maar ligt de maar verantwoordelijkheid landen... dan gewoon bij de ziekenhuizen om het anders in te richten? Uh, nou, wacht even. Want, want wat ik wou zeggen is, kijk, er zijn landen die qua bezetting veel slechter scoren. Hè. In België zit men op elf per verpleegkundige. Maar wat, wat mij wel zorgen baart is dat we qua... Uh, Kwaliteit van de bezetting, hun opleidingsniveau, wel in de onderste regionen zitten in Europa. Uh, zo rond de 30% is HBO-opgeleid. En. We zien dat dat tussen de ziekenhuizen uiteenloopt loopt van 16% is hbo'er tot 68%. Um, dus ik vraag me wel af, ja, moet de vrijheid van ziekenhuizen helemaal zo groot zijn? Want het gaat uiteindelijk toch om gezondheidsuitkomsten. En moet, ja, moet het dan van de toevallige bestuurders afhangen uh, welk niveau van opleiding je aan je bed krijgt als patiënt? Um, kijk, of dat een wet moet zijn, of dat de branche zelf een norm of een richting moet verzinnen, nou, dat, dat is natuurlijk beide te bespreken. Maar ik denk wel dat die discussie over, van hebben we een norm? Wat vinden we nodig? Die moet uh, dat wel worden. gevoerd mag worden. Dank u wel. Hoogleraar Theo van Achterberg en ook VVD-kamerlid Michiel van Veen. Dit is TTD en dat staat dan voor Terence Trent Darby. Dit is de ochtend op radio 1 lover and made slowly but surely Darby. Wishing well. Vliegveld Zeppen, dat kunt u uit uw navigatieapparatuur wissen. Want vanaf vandaag heet het daar Breda International Airport. Martijn Grimius is er al de hele ochtend. Uh, en Martijn, je hebt ons beloofd dat je mee omhoog mocht. Ja, en dat mocht ook. Uh, Stef Haven heeft 12 jaar bij Defensie gevlogen. Dus die was wel redelijk in vertrouwde handen. Daar staat hij. Wat is eigenlijk voor type? Uh, dit is een Piper Archer. Een Piper Archer, en uh, waar er nou, je kunt daar met z'n vier in, wij zaten er met z'n twee in. We gingen net omhoog, en laten we even een klein stukje luisteren hoe dat ging. Het is een beetje veel lawaai, dus let niet te veel op de achtergrondgeluiden. 65, we gaan langzaam los. Los, en we kijken op Breda International Airport. Er staat nog vliegveld, uh, Seppe, Het is vandaag de dag dat de naam open gaat. En we zullen een aantal maanden de tijd moeten nemen voordat alles juridisch ook al over is. Dan zitten we gelijk op een mooie hoogte. Hoe hoog gaan we eigenlijk? Uh, het circuit zit hier op uh, 730 voet en dat moet je ongeveer delen door drie. 200 meter, 250 meter. Het circuit dit is eigenlijk het rondje op het vliegveld. Ja, dat is het. het circuit is de procedure. die Iedereen moet vliegen voordat je hier weer mag landen. Kijk je naar beneden. Ja, wij hadden en allebei een koptelefoon op. Vliegde. Wij konden elkaar heel goed verstaan. En ik dacht van nou, dat maakt een mooie sfeerreportage boven in de lucht. En wij hadden ook een prima uitzicht. Maar ja, doordat wij elkaar goed konden verstaan op de koptelefoon. Is het door de achtergrond misschien net iets minder te verstaan voor de luisteraar. Maar we kregen, kregen een heel mooi beeld van, van, van, de, van, de, van de luchthaven. Van Breda Airport, International Airport. We maakten zo een, een rondje. En ik vroeg eigenlijk, want dat vroeg ik ook boven, Komt er nou een droom uit? In 2008 heeft u het vliegveld gekocht? Komt er dan vandaag een droom uit, als je dan naar beneden kijkt? Nou, Een droom is een groot woord. We hebben heel hard ge gewerkt aan, een, aan de visie en het tot stand brengen van de visie. En die komt uit. Dus ja, uh, uh, uh, de smaak is zoet van de overwinning. En dan gingen we een bochtje draaien en dan gingen we daar boven de A58. Die loopt echt pal langs het vliegveld. Uh, ik zei nog even voor de grap, want je moet oppassen als dat je op, de goede, op het goede asfalt landt, hè? Ja, nee, maar goed, in Duitsland uh, zijn dat soort noods uh, Maar hier hebben we dat gelukkig niet. Bochtje draaien en toen gingen we verder. En toen zei ik nog van... Hey, volgens mij komt hier een groot luchtvaartpionier vanmiddag. Want die is hier ooit begonnen, hè? Martin Schreuder. Ja, Martin is na zijn defensieopleiding Martin Air Service uh, begonnen. En dat deed hij reclamevliegen. Dus als je ja, het voorrecht hebt om met uh, de heer Schreuder te praten... Dan, dan weet hij nog het nodig te vertellen over Seppe en nu Breda International Airport. En toen een veilige landing weer op de baan op Breda International Airport. Nu nog vlaggen waarop staat Seppe Airport. Maar die worden dus vanmiddag vervangen. De onthulling gebeurt door Martin Schreuder vanmiddag officieel. En dan ja, werden we niet, nog niet verwelkomd op de radio door... Uh, Welcome, this is Breda International Airport. Nee, dit is nog steeds SEP Radio en uh, het zal nog een poosje duren voordat uh, de naamsverandering volledig juridisch is uh, in werking is gesteld. Voorlopig dus alleen het bordje, maar het klonk, klinkt wel lekker. Breda International Airport, langs de A58, afslagje nemen en je bent er. En uh, ja, misschien is het uh, wel iets voor jou, Jurgen. Een, een, een pand hier uh, gehuurd en zo de hangar inrijden uh, met je eigen vliegtuig. Het lijkt mij wel wat. Plag VDB Productions maken we ervan dan. Heel goed. goed. Of VDB Plag, wat wil je? Uh, VDB Plag. Klinkt beter. Oké. Okay. En mag ik achter het stuur? Maar wat mij betreft? wel. Ja, goed, goed idee. De ochtend. Standpunt NL. Stand.nl hebben we het over hele andere zaken vandaag. De stelling namelijk vandaag is dat Nederlanders... op jongere leeftijd aan kinderen moeten beginnen. En er is druk op gereageerd. Dus meer dan 600 keer op gestemd. In ieder geval 58 procent is het ermee eens. 42 procent is het ermee... Oneens. En ook op de site komen veel reacties en veel persoonlijke verhalen. ook. Iemand zegt hier: deze stelling kwetst mij. Ik heb geen zin om allerlei commentaren te horen over hoe slecht het is een oude vader te zijn. Ja, ik was ouder dan 40 toen ik mijn eerste kind kreeg. Mijn tweede kwam anderhalf jaar daarna. Het zijn prachtige, gezonde kinderen. Ik ben een actieve, goede, lieve vader. Veel beter en evenwichtiger dan ik tien jaar geleden uh, of langer zou zijn. Niemand anders schrijft nog het is en blijft een vrije keuze. Ja, ik kreeg op jongere leeftijd kinderen. De tijdgeest was anders, maar voor mij blijft de vraag... is de maatschappij erop ingericht? Nee dus, tegenwoordig niet meer. De regering wil dat mannen en vrouwen werken, ze moeten wel. Aanleiding natuurlijk om het hierover te hebben is dat uit een groot Amerikaans en Zweeds onderzoek blijkt... dat kinderen van oude vaders, oudere vaders, meer risico lopen op afwijkingen. En dan gaat het vooral om psychische afwijkingen, bijvoorbeeld een depressie, autisme of een bipolaire stoornis. En vandaar dus dat we de stelling hebben, Nederlanders moeten op jongere leeftijd met kinderen beginnen. U kunt daarop bellen, 0800-1101, via de site natuurlijk reageren, www.stand.nl. En twitteren kan ook nog de hele ochtend, doe dat dan met hashtag Standpunt. We gaan er zo meteen over praten met Peter Tromp. Die is van het vaderkenniscentrum, dus die weet daar echt alles van. Maar die is nog even op weg naar een plek waar hij ook echt met ons kan praten. Dus daar wachten we even op. Laten we in ieder geval wat, wat reacties bijnemen van telefonische uh, mensen. Dat zijn luisteraars over het algemeen. Die naar dit programma luisteren. Die pakken dan die telefoon en die bellen ons op 0800-1101. Goedemorgen, standpunt.nl. Hallo? Ja, hallo, met F.B. Wiegman. Ja, mevrouw ja. Wiegman. Goedemorgen. Ja, dag. Tweede uh, Kamerlid, hè? Uh, geen Kamerlid o, twee, twee, meer, maar ja. nu uh, uh, directeur bij de Nederlandse Patiëntenvereniging. Okay, een nee, een oud-Kamerlid van het. de KersenUnie. Ja. Um, nee, ik wilde graag reageren op de stelling. En ik zou zeggen, ik ben het eens met de stelling. Ja. Maar dan puur vanuit het oogpunt van gezondheid en, en vruchtbaarheid. En uh, ja, dan denk ik eventjes ook aan uh, de voorpagina van Dagblad Trouw uh, vandaag. Mm -hmm. Waar met grote letters staat, oudere vaders, grotere risico's. Ja. Dus ik zou zeggen, eens met de stelling... maar niet zozeer in gebiedende zin... dat de overheid allerlei dingen zou moeten gaan gebieden... en verbieden op het terrein van, van vruchtbaarheid... Uh, uiteindelijk zullen mensen zelf de keuzes moeten maken. Maar mevrouw Wiegman, er kan tegenwoordig natuurlijk wel heel veel. Zoals er bij vrouwen over wordt gesproken om je eicellen te laten invriezen. Misschien zou je dat voor de zaadcellen van een man ook kunnen overwegen. Waardoor de kans, het risico op een ongezonde kindje niet voor weer kleiner wordt. Ja, maar om daar nou mee te beginnen. Uh, wat ik constateer en wat we bij de, bij de NPV ook uh, constateren, is dat heel veel mensen nog onvoldoende op de hoogte zijn van gezondheid en vruchtbaarheid... Uh, en ik denk dat het ontzettend belangrijk is om daar eerst maar eens even mee te beginnen. Dat mensen toegang hebben tot voldoende informatie. Dat ze weten, hè, wat eigenlijk het natuurlijke verloop ook is. En wat eigenlijk de meest vruchtbare periode is. En ook wat vanuit gezondheidsoogpunt uh, belangrijk is om te weten. En dat mensen dan keuzes kunnen maken. En ik vind het ontzettend belangrijk dat de overheid gewoon uh, ja, in allerlei randvoorwaarden... ervoor zou kunnen zorgen uh, ja, dat de combinatie van uh, kinderen eigenlijk op vrij jonge leeftijd, dat dat gewoon beter mogelijk is. Want ik merk nu bij veel twintigers dat ze zeggen van... ja, het valt gewoon niet te combineren ja. met een studie, met een baan. Dus waar anderen ook op reageerden inderdaad... van de inrichting ja. van de maatschappij leent zich er op dit moment niet voor. Nee, okay. en laten we daarmee beginnen. En dan kunnen we altijd nog kijken wat er dan wellicht nog nodig is... en mogelijk is, ook medisch gezien, om uh, ja, kinderwensen van mensen te vervullen. Duidelijk. Dank u wel, Esmee Wiegman. goedemorgen. Ja, goedemorgen, met Juke Perier. Joke. Hallo. Ja, ik, uh, ik vraag me al jaren af. Ik vind het reuze zielig als mensen niet kunnen kiezen... op een bepaalde leeftijd kinderen te krijgen door maatschappelijke dingen. Dat vind ik al, al jammer. Maar ik vraag me ontzettend af waarom er niet veel meer opgelet wordt... dat mensen die met computers werken, te veel met computers werken... Uh, daar wat in minderen. Want in de jaren tachtig is er een onderzoek geweest... door professor Frank in Amerika. En die had toen al geconcludeerd... dat Zowel het sperma gaat achteruit door te veel werken met computers... en te veel televisie kijken en al dat soort dingen. Verkeerd mm. eten natuurlijk ook. Maar ook um, worden er dan meer kinderen geboren met een gebrek. Je. Nou, ja. Ik hoor ja. ontzettend veel maar van dat, mensen om me heen... Dat, dat kindjes... komt door de invloed van die computers, zeg jij? Ja. Door straling ja, want, of zo? Precies. Ah, er ja, is ja, okay. nu wel één soort straling minder, de gevaarlijkste. Maar de mensen ja. gaan steeds meer daarmee werken. En dat nou niemand daar er dus mee bezig is, ja, dat, okay, dat ontzettend leuk. Dat is ook een aspect. dankjewel. En over de dankjewel. kwaliteit van het sperma, Koot en B zei het vroeger al, goed kauwen. Ja. Dank u wel. Dankjewel hoor. Dankjewel. Tot zover uh, de bellers in, uh, in Stand.nl. Wij gaan wel via de telefoon naar Peter Tromp toe. Hij is van het vaderkenniscentrum en hij is uh, onze hoofdgast om te reageren op die stelling Nederlanders moeten op jongere leeftijd met kinderen beginnen. Het wordt even noodgedongen via de telefoon. Meneer Tromp, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst uw reactie op die stelling. Nederlands moet op jongere leeftijd met kinderen beginnen. Bent u het daarmee eens of oneens? Ja, ik ben het er wel mee eens. Je zou het wensen. Maar uh, ja, het is niet altijd even makkelijk voor vaders in Nederland. Nee, het <sus> moet ook kunnen qua studie, carrière, de relatie, dat soort dingen. Ja, geen vaderschapsverlof, euh, nauwelijks faciliteiten, euh, ja je vraagt je soms wel eens af, uh, uh, uh, geven we wel om vaderschap? Doen we er wel wat voor ja. in Nederland? Maar zegt u dan over de inrichting van de maatschappij of gaat het om de mannen zelf ook die er te, te weinig belang aan hechten? Nou ja, het, het, het, het werkt natuurlijk op elkaar in. Vaders willen wel, dat blijkt uit onderzoek. Ze willen meer zorgen voor hun kinderen, maar het wordt nauwelijks gewaardeerd en het wordt ook nauwelijks ondersteund. En uh, ja, dan kun je wel... Dan zijn er vaders die op een gegeven moment de conclusie trekken... nou, misschien maar even niet. Ja. En het uitstellen. Maar als we kijken naar de aanleiding waar we het vandaag over hebben... zegt u, is het dan ja. een medische discussie of een maatschappelijke discussie? Uh, jonge kinderen krijgen voor vaders is denk ik een maatschappelijke discussie. Als je gezonde kinderen wil, uh, uh, dat is een medische discussie. Dus dit onderzoek is een medisch onderzoek. Ja, en is dat ook voor u reden om te zeggen... dus moet je er eerder aan beginnen? Of vindt u dat van ja. ondergeschikt belang? Nee, want iedereen wil natuurlijk gezonde kinderen. En eh, eh, vaders ook. Maar goed, dus... we hadden vorige uur iemand die zei: van, ja, ja, als we met dat soort onderzoek allemaal rekening moeten houden, de kans is nog steeds zo minimaal. Dat moet niet doorslaggevend zijn. Ja, nou, ik, kijk wat je nu ziet... En, en dan kom ik toch weer terug op die maatschappelijke uh, processen... is dat, uh, ja, uh, dat er zo weinig ondersteuning is voor dat vaderschap... dat dat vaderschap zich steeds verder uitstelt. En dat sommige vaders uh, eerst aan hun carrière gaan werken... omdat ze daarop afgerekend worden. Uh, dat ze bovendien ook en na scheiding vaak buitenspel gezet worden... en denken van ja... Uh, uh, zou ik het nog wel doen? Ja. Uh, al dat soort vragen... Uh, maar de urgentie nou, heeft tot nu toe ook, dat... ook onderbroken, ontbroken, denk ik, hè, bij mannen. Want er was altijd het verhaal van... Ja, bij vrouwen wordt de vruchtbaarheid minder... bij mannen werd eigenlijk nooit, was er eigenlijk nooit sprake van. Dat wordt nu anders. Dat wordt anders, uit, uit dit onderzoek bedoelt u. Ja. Ja, ja. Dus kennelijk is het sperma niet, niet gezond tot op hoge leeftijd. Er zijn ook andere onderzoeken die... Uh, Aangeven dat bijvoorbeeld vaders die depressief zijn, dat die ook een minder goede invloed hebben op de kinderen. Uh, ja, er komt steeds meer aandacht voor. Maar dat, daar, daar zou je dan de conclusie aan verbinden: van goh, misschien moeten die vaders er toch ook iets eerder aan beginnen. Maar dan uh, is dat weer heel moeilijk te realiseren voor die vaders. Ja, en, en daarbij komt dan dat het gewoon een. Een aardig geaccepteerd fenomeen is het natuurlijk. We hadden hier een lijstje voor ons met uh, nou, Peter Jan Rens, ja. op de Nijs, Jan Wolkers, Harry Mulies, Peter Faber, Harry Mens, Willem van Hanegem. Ja, Om er maar een paar te doen, noemen. Hoe het vaderschap uh, wat een enorme betekenis dat voor hun heeft. Ja. Um, maar, maar dat ze ook op latere leeftijd pas aan een bijvoorbeeld aan een tweede leg zijn, uh, zijn begonnen. Ja, Peter Jan Rens, ja, geloof ik wel. Hè? Ja. ja, En die andere ook. Maar zegt, er moet wel de bewustzijn moeten komen dus bij de, de faciliteiten, zeg maar... het inrichten van de maatschappij, maar ook bij de mannen zelf. Ja, dus we moeten het mogelijk maken dat vaders eerder aan vaderschap kunnen beginnen. Bijvoorbeeld door vaderschapsverlof. We zijn wat dat hekken hekkensluiter in Europa. Maar ja, vaders moeten er natuurlijk zelf ook weer wat voor voelen... En, euh, en nou zijn er signalen dat vaders liever zorgen... dus het is belangrijk vinden, het belangrijker zijn gaan vinden... dat ze voor kinderen zorgen. Maar euh, de knop moet nog wel wat verder om. Dus die balans tussen gezin en tussen werk... Daar hebben vaders ook nog wel wat keuzes te maken. Duidelijk. Dank u wel voor uw reactie. Peter Trom van het Vaderkenniscentrum. Kunt blijven stemmen op de stelling. Die staat op de site www.stand.nl. Nederlanders moeten op jongere leeftijd aan kinderen beginnen. Nu 684 stemmen uitgebracht. 58 eens met die stelling. 42 is het oneens. Dit is Radio 1. Half twaalf geweest. Het nln Jan van der Putten. In Groesbeek bij Nijmegen heeft een vrachtwagen het gemeentehuis geramd. Een onbekend aantal mensen zou gewond zijn geraakt. En zodra wij wat meer weten hier op Radio 1... dan hoort u ervan wat er aan de hand is in Groesbeek. Rond de nucleaire top eind deze maand in Den Haag... zullen er weer grenscontroles worden uitgevoerd. Staatssecretaris Steven zegt dat de Koninklijke Marichoussee... en de Zeehavenpolitie op flexibele basis de binnengrenzen controleren... en ook op de luchthavens kunnen controles plaatsvinden... op vluchten uit de Schengenlanden. Het opgepakte Nederlandse criminele duo moet vanmiddag in Duitsland voor een onderzoeksrechter komen. Die zal alleen controleren of het inderdaad die twee gezochte Nederlanders zijn. En als dat zo is, wordt de hechtenis verlengd en begint de uitleveringsprocedure. En de vroegere Duitse president, Christian Wolff, is door de rechtbank vrijgesproken van corruptie. Wolff zou in 2008 ruim 700 euro hebben aangenomen. Wolff was 20 maanden president van Duitsland. Dat zijn de hoofdpunten. De ochtend. Kandidaat zometeen in de nationale nieuwsquiz heet Frank Scholten en hij komt uit Tuil. Eerst gaan we naar Groesbeek. Want ja. het, daar hoorden we al is een vrachtwagen een VVV-kantoor binnengereden met meerdere gewonden. Het VVV-kantoor zit in het gemeentehuis van Groesbeek. Harry Kerenweer is de waarnemend burgemeester in Groesbeek, meneer Kerenweer. Uh, kunt u vertellen wat er gebeurd is? Er is uh, uh, een vrachtauto uh, zonder chauffeur erin.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 Die heeft nog geparkeerde auto's geraakt. En die is met, uh, met volvaart in, uh, in de pui van Jeetje. het uh, gemeentehuis uh, gereden. Ja, en, en, en met veel u... materiële schade. En, en gewonden dus, begrijp ik? Ja, de chauffeur zat er niet meer in. De mevrouw die in het VVV-kantoor zit, die zag het aankomen. Dus die is ook gevlucht. En, uh, en voor de rest... Uh, uh, is de ambulance uh, en de trauma-helikopter bijgeweest? Want met... hoeveel gewonden zijn er, meneer Kerenweer? Heeft u daar een... overzicht van? Ja, ik heb, dat er, ik heb gehoord dat er zes gewonden waren, waarvan één ernstig. En met name de gewonden die in, het, uh, in de auto zaten die, uh, die de vrachtwaterwagen onderweg heeft geraakt. Oh, Oké, okay. dus dat gaat niet om mensen die in het VVV-gebouw waren, maar automobilisten? Nee, die, de chauffeur is uh, veilig, het uh, heeft wel een enorme schokken, heb ik wel gemerkt. Mevrouw die in het VVV-kantoor werkte, die is ook geschrokken... maar die zijn, uh, uh, volgens mij informatie, niet gewond. Het gaat om, uh, om inzittenden van, uh, van vier of vijf auto's die geraakt zijn. Ja, van wie dus één uh, iemand er ernstig aan toe is. Ja, en dan weet ik niet wat die ernstig aangeeft. Dus, uh, nee, dat dat dus zal later informatie. wel bekend worden. De, de schade aan het gebouw die is aanzienlijk. als het... Het zo, hoe, het, hoe het er gebeurd is. Ja, Gelukkig ongeluk is dat, uh, dat de vrachtauto precies uh, een ruit in de pui heeft, uh, heeft geraakt... En, uh, en geen constructieve delen. Dus, okay. uh, hij kon er uh, nog 20 zeg maar, centimeter aan beide kanten... en heeft, uh, met de bovenkant heeft hij uh, ja, zo'n zo balk geraakt. Dus, uh, maar ik, ik heb het alleen maar gezien en uh, ik, er moet nog beoordeeld worden wat, uh, wat de bouwkundige uh, schade is. Ja. Even is het gemeentehuis ontruimd. Was u daar niet... zelf ook aanwezig op dat moment in het gemeentehuis? Ja, het, het gebeurde onder mijn, uh, onder mijn raam. Dus, ja. uh, oh, echt waar? Dat is, ja, ja. Dus u dacht, wat gebeurt hier? Het zal een ik, enorme klap zijn geweest. Ik, ja, ik schrok, ik zag een lantaarnpaal omvallen, dus... Uh, maar er is uh, in het gemeentehuis rustig gehandeld. Het is uh, enorme schade en het ziet er afschuwelijk uit. En met name natuurlijk de gewonden die zijn ja. gevallen die in de auto zaten. Uh, die de vrachtwagen geraakt heeft. Een hm. succes daar. En dank u wel dat u even aan de telefoon uh, wilde komen om te vertellen wat er is gebeurd. Harry weer waarnemend burgemeester van Groesbeek. Hier is de Belgische zangeres Eva de Roveren liedje van alweer een paar jaar geleden hoor. Even kijken, 2014. Het is weer gauw zeven jaar geleden. Fantastisch, toch? Dag en nacht en wij daartussen. Jouw kussen zacht. Fantastic to slaker ah, die want jij is lastig nog meer jij is fantastisch toch. Klim lach lach je veel te grote tas klein te zijn. Slaap lekker dingen want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? Laten we samen. ZANG Fantastisch toch? En nog meer jij is fantastisch toch? Het album heet De Jager, het nummer Fantastisch.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 de lokale waakhond. Ik geloof niet dat Watergate ooit uh, bij Omroep Gelderland vandaan komt. Dat geloof ik niet. Regionale dagbladen en omroepen die kunnen steeds minder goed... de gemeentepolitiek controleren... terwijl de bewoners het meteen merken als een gemeente de fout ingaat. Verslaggever Niels de Jager dook in zo'n gemeentelijke blunder in Apeldoorn. Kaplaarzen aan, lopen door een beetje zompig weiland. In de verte de A1... Ja, mooi, we zijn lekker in de natuur. Ja, genieten, hè? Het is genieten en het blijft ook nog genieten. Er was gedacht om hier een bedrijventrein neer te planten. Maar ja, dat bedrijventrein gaat er niet meer komen. Olaf Prinsen, wethouder Grondzaken en Milieu. Dit stukje natuur ligt hier ja, eigenlijk per ongeluk. Bijna wel, ja. In de plannen die wij als gemeente hadden... was echt voorzien dat hier een groot bedrijventerrein zou komen. 70 hectare groot ongeveer. We hadden dat uh, zo een aantal jaar geleden bedacht... Hè, toen de economie er nog heel erg anders uitzag. Uh, toen uh, is de gemeente Apeldoorn begonnen met het kopen van perceden die vrijkwamen. Uh, en ja, nu zoveel jaar later zien we dat het niet meer nodig is. Maar veel van die perceden zijn wel ons eigendom. Welke gevolgen heeft dat nu voor u als wethouder in de Apeldoorn... dat dit zo anders is gelopen dan verwacht? Nee, de gevolgen voor Apeldoorn zijn heel erg groot. Ons grondbedrijf heeft in totaal zo'n 180 miljoen euro verlies moeten pakken. En ja, die bezuinigingen die daar het gevolg van waren, die heeft heel Apeldoorn gevoeld. Er zijn hier in Apeldoorn een aantal kranten en een aantal omroepen die ja, ook jullie als politiek volgen. Omroep Gelderland, Dagblad De Stentor, een aantal huis en huisbladen uh, TV Apeldoorn. Hebben die doorgehad dat dit allemaal speelde? Nou, op het moment dat wij ermee naar buiten kwamen natuurlijk, uh, hebben ze denk ik heel goed verslag gedaan van datgene wat er, wat er speelde. De stentor heeft er echt bovenop gezeten. Maar daarvoor was het en voor de politiek en voor de media niet echt een heel groot item. Hadden de journalisten hier in Apeldoorn dit door kunnen hebben? Hadden ze dit kunnen signaleren? Dat vind ik een moeilijke vraag. Kijk, als je het als politiek al niet doorhebt... en ja, als ik daarbij nadenk over hoe de redacties onder druk staan de afgelopen jaren. Toen ik acht jaar geleden fractieassistent werd in Apeldoorn voor D66... toen kon ik nog bij de stadsredactie van Omroep Gelderland naar binnen. Ja, die bestaat niet meer. Wordt de gemeente Apeldoorn nog wel een beetje in de gaten gehouden? Ik hoop het wel, want het is van groot belang voor ons... Uh, dat wij in de gaten worden gehouden door kritische journalisten... die er ook in durven te springen en die het ons lastig maken. Want uh, nou ja, soms is het heel vervelend als je een journalist hebt... die een uh, dossier uh, schrijft. Uh, maar dat moet wel blijven gebeuren, ook de komende jaren. Nieuws uit de eigen gemeente wordt steeds zeldzamer... terwijl Politiek Den Haag juist meer en meer onder een vergrootglas ligt. Politicoloog André Krauwel. Iedere tweet van meneer Wilders zie je zes journaals langskomen, maar als jouw wijk wordt afgebroken... dan merk je het pas als de eerste spa in de grond gaat, zo ongeveer. Wat natuurlijk een idiote situatie is. Regionale omroepen moeten enorm snijden... doordat de overheid de geldkraan dichtdraait. En dat kan wel heel goed klinken als bezuiniging... want het is een paar honderd miljoen wellicht. Maar het effect op de democratie is desastreus. En die kosten worden natuurlijk niet in dat besluit uh, meegenomen. En die kosten zijn veel groter omdat er dingen gigantisch gaan misgaan... die wellicht tientallen uh, miljoenen uh, gaan kosten of meer. Uh, daar, daar weegt die bezuiniging echt niet tegenop. En een paar kritische journalisten... die hadden misschien wel op tijd aan de bel kunnen trekken... om dat soort fiasco's te voorkomen. Ik denk dat politici en bestuurden zich anders gedragen... als ze weten dat ze goed in de gaten worden gehouden. Dat zie je ook gewoon in grote gemeenten. Dat daar gewoon andere dingen gebeuren. Dat daar veel strenger ook uh, nou ja, wordt nagedacht van... Uh, Wacht even, hoe komt dit over? Wat zijn we eigenlijk aan het doen? Uh, uh, hoe moeten we dit goed vertellen naar buiten? Uh, uh, uh, daar wordt gewoon veel meer verantwoordelijkheid gevraagd. Verantwoording gevraagd van bestuurders. En dat ontbreekt gewoon in heel veel gemeenten... waar die journalistiek ontbreekt. Goed luisteren. Korvogeltjes in de verte. Ja, mooi hè? Uh, dat is weer het, uh, het voordeel van het feit dat hier geen bedrijf het komt. Dat je gewoon die natuur nog hebt hier. Dat die vogels aan het kwetteren zijn. De gemiddelde de burger vindt meestal het niet zo heel erg interessant... wat er gebeurt op zo'n gemeentehuis. Begrijpt u dat? Uh, nee, daar begrijp ik niks van. Als je dan ziet wat er bijvoorbeeld met zo'n gebied hier is gebeurd... het wordt gekocht, er worden plannen gemaakt. Uiteindelijk gaat het niet door. En het effect wat dat heeft op Apeldoorn... en op de Apeldoorners dus alleen al voor de prijs van een zwemkaartje... of zijn lidmaatschap van een sportvereniging... ja, dat is ontzettend. Dus lokaal is juist heel erg belangrijk. Dus dit gronddebakel van Apeldoorn laat misschien wel zien... hoe. Ja, hoe, juist hoe belangrijk die gemeentes zijn. Wat hier gebeurt is met grond en, uh, um, en wat er nog gaat gebeuren... met bijvoorbeeld ook de decentralisaties en noem het allemaal maar op... dat heeft ontzettend veel effect op de Apeldoorner En die zou zich zeker bewust moeten zijn van waar politieke partijen voor staan. Nou, dat, dat is echt van groot belang voor iedereen in de stad.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 And down. je doen in het maanlicht? Je kan naaktsverm in het maanlicht. Je kan uh, perchancen. Nou, dat is best wel lastig. Nou ja, je hebt er genoeg maanlicht bij natuurlijk. Uh, maar Dancing in the Moonlight is ook een optie. Toploader, zongerover. Ja, dan zou ik bijna vragen wat Frank Scholt onze quizkandidaat, doet in het maanlicht. Maar willen we het weten, meneer Schot? Ik ben, ben ik gepensioneerd sinds een jaar of drie. En wat ga je dan doen in het maanlicht? Twee dagen op mijn kleinzoon passen bijvoorbeeld. Sterren kijken samen. Vrijwilligerswerk bij Welzijn in Rijnen... Een website onderhouden, ik kook, ik klus. Ik, ja. Er komt de tijd wel door. Ja. ja. En dat is ook overdag natuurlijk, dat ja. is niet alleen uh, in de avonden. Welkom. Dank u wel. U uh, gaat de Nationale ja. Nieuwsquiz spelen, u komt uit Tuil. Ja. Waar ligt dat? Want u in de Betuwe. In de Betuwe. Tegenover zal bommel. Kijk, dat zegt wat. Een plaatsje wat heel veel mensen niet kennen. Dan zeggen ze altijd, oh ja, Deil ja. of Tulletwaal Waal. Maar het is Tuil. Tuil, T-U-I-L zeg ik altijd. Okay. 40 punten. Dat is maandag ja. neergezet door Jan Willem Derksen uit Arnhem. Mm -hmm. Dus daar moet u overheen, als u weekwinnaar zou willen worden. Dat gaan we het best doen. Wij gaan beginnen met het vaststellen van uw nieuwsfactor: De nationale nieuwsquiz. In Oekraïne laait de onrust op, nu in het zuiden van het land... op het schiereiland de Krim. Op de Krim eh, hebben de Krim-tartaren de kans aangegrepen... die de revolutie in Kiev biedt aan hen, aan de Krim-tartaren... om uh, afscheid te nemen van Rusland. De voices op beide kanten van deze divide zijn heel, heel, heel de onrust in Oekraïne zet dus door. Nu op de Krim. Gisteren kwam het daar tot gevechten en vannacht hebben gewapende mannen het parlementsgebouw bestormd. Vraag 1. dat gebeurde in de hoofdstad van de Krim. Hoe heet die hoofdstad? Odessa. Nee, fout. Nee, dat is niet goed. Het is Simferopol. Ja. Je moet het maar net weten. De spanning tussen Oekraïne en Rusland loopt steeds verder op. Wie waarschuwde Rusland om heel voorzichtig te zijn... zodat het land niet in een nieuwe koude oorlog terechtkomt? Kerry. John Kerry, inderdaad de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Kerry zei dat Rusland de soevereiniteit van Oekraïne moet respecteren... en beter moet luisteren naar de Oekraïners die graag willen hervormen. Vraag 3 komt altijd met een geluidsfragment. Luister goed. Voor vluchtige stel is opgepakt. Nou, we weten dat hij uh, om drie uur is uh, geweest en dat hij uh, zonder geweld is gegaan. De twee zijn, uh, ja, zijn eigenlijk makkelijk aangehouden, laat ik het zo maar zeggen. Gelukkig, want uh, ze waren natuurlijk op alles voorbereid, ook in Duitsland. Vraag drie, na een daglange klopjacht werd dat gangster gisteren opgepakt. In welke plaats gebeurde dat? Schwerte. En dat is goed, ten zuidoosten van Dortmund... en gisterochtend werd hun vluchtauto al gevonden in Münster. Ze werden gevonden na een tip. De eigenaar van een restaurant had de twee herkend. Wat voor soort restaurant was dat? Een pizzeria. Een pizzeria, inderdaad. En Evi Rocca Salva twijfelde nog even... omdat de vrouw van het stel in een keer blond haar had. Als ik het meteen had geweten... had ik de pizza van angst laten aanbranden, <laughs> is haar quote. Dan vraag vijf, weer een geluidsfragment. Wie is dit? We hebben gewoon zelf domme fouten gemaakt. En uh, zie je dat het af, af wordt gestraft tegen, tegen goede teams. Maar ja, daar moet, je, daar moet je zeker van leren. Ja, dat is niet goed. Huntelaar. Klaas-Jan Huntelaar is goed. Ja, speelde met Schalke tegen Real Madrid. Dat liep een beetje uh, slecht af voor de Duitsers. Ze werden met maar liefst 6-1 verslagen. Meer voetbalnieuws vandaag. Ajax heeft waarschijnlijk een nieuwe shirtsponsor. En dat is een Chinees telecombedrijf. Hans test hoe goed uw Chinees is? Hoe heet dat bedrijf? Huawei, Huawei, Huawei, Huawei, Huawei zei u? De, ja. ja, dat is er eentje voor de jury hoor. Ik zou zeggen, we keuren hem goed. Ja, het is niet de V, maar de W. Maar het een je beetje dat de pad Chinees is of. Precies, hè? Ja, en, en, en waar ja. die precies woont in, uh, ja. in China. <laughs> Wereldwijd <laughs> de grootste fabrikant van telecomapparatuur. Huawei. We gaan naar de laatste vraag. Dan kunt u nog vier punten mee verdienen. U krijgt de aanwijzing over een persoon uit het nieuws. De vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik voel me thuis in de polder. Slop. Stop. stop. Stop, of slop? Stop, maar het is slop. Slop, u zegt slop. Uh, uh, ik, dus, ik voel me thuis in de polder. Nou, dat zou inderdaad kunnen. Natuurlijk, hij praat overal mee. Uh, ja, mee voor Drie punten. Misschien word ik nu wel de invloedrijkste Nederlander. Ja. Dat zou ook nog steeds Alex slop kunnen zijn als nee. ik bijvoorbeeld premier word. Voor twee punten met mijn taskforce hielp ik jongeren weer aan ja. het werk. Daar wordt het al wat lastiger. En voor één punt op 1 juli volg ik Bernard Wientjes op... als voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ja. Het is dus altijd gokken met uh, ja. die laatste vraag. Uh, het is trouwens ook Hans de Boer, Wat maar goed, de achternaam telt. Uh, u slo u gokte slop, u slopte gok. Uh, nou ja, hoe dan ook. <laughs> het heeft geen punt op. Nee. Uh, maar het is wel een totaalscore na die eerste ronde, ja. uh, vijf namelijk. En dat betekent dat er in ieder geval acht goed moeten zijn, hè? want uh, die hoogste score is 40. Ja. Kan nog best. Ik had deze twee in mijn hoofd, maar goed. Oh, echt waar. Ja. Dus u maakt gewoon de verkeerde keuze. Ja. Sonde. Ja. Nou, revanche nu in de volgende ronde. 90 seconden lang krijgt u zoveel mogelijk vragen. Het is zaak om snel de goede antwoorden te geven. En als u het niet weet, zeg dan net zo snel: Pas. En dan geven wij het goede antwoord. En dan uh, gaan we door naar de volgende vraag. Minimaal acht, dus moet u goed hebben. Ja. Oké, okay, daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Welke staatssecretaris is niet onder de indruk van de uitspraken... van ChristenUnie-leider Slob over het intrekken van zijn steun aan het kabinet? Deven. Een bekladde auto reed gisteren tegen het hek van het kantoor... van welke regeringsleider? Pas. Angela Merkel. De VS gaat de handel in welk elektronisch betaalmiddel onderzoeken? Visa, ka kaart. Nee, bitcoins. Amsterdam en welke andere stad willen zelf maatregelen nemen... om de woningmarkt vlot te trekken? Welke steden? In welke andere stad naast Amsterdam? Rotterdam. Utrecht. Hoe hoog is de boete die een 51-jarige Nederlander gisteren op Schiphol moest betalen? 300.000 euro. Dat is goed. In welk land krijgen kinderen straks automatisch zowel de achternaam van de vader als de moeder? België. Dat is goed. Wesley Sneijder speelde gisteren met Galatasaray gelijk tegen welke club? Chelsea. Dat is goed. Steeds meer Chinezen trekken weg uit de stad vanwege wat? Smok. Dat is goed. 23-jarige man is opgepakt omdat hij de voedselbank in welke stad heeft bestolen? Almere. Dat is goed. YouTube moet welke anti-islamfilm van de site verwijderen? Pas. Innocence of Muslims. Hoe heet de drukkerij van tijdschriften als privé die failliet oh, is gegaan? Bielager. Biegelaar. Een gaslek in het centrum van welke stad veroorzaakte gisteren veel overlast? Was. Eindhoven. Volgens Amerikaanse media had de FBI in 1993 een mol in welke organisatie? Al-Qaeda. Goed. Hoe heet de Feyenoordspits die akkoord gaat met een schorsing van een één duel... en een boete van 5000 euro? Bellen. Is goed. Studenten uit welk Europees land zijn niet meer welkom bij het Erasmus-uitwisselingsprogramma? Zwitserland. Goed. Er komen grotere waarschuwingen op de verpakkingen van wat? Sigaretten. Sigaretten is ook goed geantwoord. Nou, dat ging heel aardig, dat uh, deel 2 van die quiz. Jammer van die andere maar goed. Een paar keer passen, ja, zeker. Ja, die laatste vraag. Ja. Uh, uh, maar maar had ik echt een hoog score gehad. Ja, want, ja. want 40 punten was uh, tot nu toe de hoogste. En u moest er in ieder geval 8 goed hebben. Nou, dat is uh, ruim gelukt, hoor. Tien vragen heeft ja. u goed geantwoord. Had u meeste te tellen al, of niet? Nee. nee. Volledig gefocust op de vragen. Dat vermenigvuldigen wij met die nieuwsfactor van vijf. En dan komt u dus op vijftig punten. Ja. Dus voorlopig staat u bovenaan. We hebben natuurlijk nog één kandidaat ja. te gaan morgen. Maar uh, u heeft gedaan wat u kon. Ja, als u goed had uh, de andere had gegokt... dan uh, jeetje, had u vier punten erbij gehad. Ja. Nog, maar ja. Moeten we maar niet te veel terugkomen. Zo is leven. In ieder geval krijgt u twee mooie toegangskaarten... voor de beeld- en geluid-experience. Ja. En een... Uh, een leuke dvd Akkabij. van de serie Penosa. Die zijn ja. in ieder geval voor u. Wie weet spreken we elkaar morgen nog. Ja. Als u ook nog 300 euro gewonnen heeft. Ik Als u de het. beste bent van deze week. Want we schrijven zijn naam dus bovenaan het scorebord voorlopig. Frank Scholten, 65 jaar uit tuil. Niet vergeten, dat ligt in de gemeente Neerijnen. Zo is het goede reis terug. Dank u wel. En u kunt zich blijven aanmelden voor die quiz. We spelen die uh, elke dag weer. Elke werkdag. Uh, van maandag tot en met vrijdag hier in de ochtend. Een mailtje gewoon even naar uh, nationale nieuwsquiz hoeft niet ncrv -nl. En dan komt het allemaal in orde. Want uh, dan gaat u de molen in zoals dat dan heet. En wie weet zien we u hier dan een keer in deze studio. Hier in de studio. Zou leuk zijn. De ochtend zit erop. De middag begint. En dat betekent ook de nieuws PV met Felix Muurders en Willemijn Veenhoven. Veel plezier. Prettige donderdag. Kamerbreed is op verkiezingstournee.